Oké, okay, goedemiddag. Welkom bij het uh, Bartimeus Vraaguur. Ik heb de opname dit keer zelf moeten starten, want Tom is afwezig en uh, ook de items van Nancy moet ik voor mijn rekening nemen. Wat ik al schreef, jullie zullen deze keer met mij moeten doen. Maar desalniettemin welkom bij het Vraaguur van Bartimeus, het I-Ask e Vraaguur van 30 november. Uh, nou, dat komt zo wel aan orde. Uh, wat gaan we doen? Ik heb uh, wat wel aardige appjes uh, bij elkaar gezocht. Uh, even kijken wat het lijstje is. Eerst krijgen we de dingen van, uh, die binnengekomen zijn bij e-ask. Ik heb een dingetje gevonden, dat heet de quizvraag. Dat is een soort muziekquiz waar ik zelf uh, niet zo goed in ben. Maar waar je wel de antwoorden ook bij geeft. En dat is wel aardig. Ik uh, ga gewoon meer zoeken naar quizzen en spelletjes. Ik vond ook nog een andere quiz. Die heet uh, Over Holland. Uh, dacht ik, ik moest zo heel even kijken. Want die heb ik niet in dit mapje staan. Maar die is nog niet helemaal toegankelijk. Daar willen ze wel aan gaan werken. En die heeft ook uh, redelijk wat actuele dingen. Misschien dat we er aan het eind nog even een blik op kunnen werpen. Uh, hier was het nieuws. Daar... Uh, ...was ik eerst redelijk enthousiast over dinsdag... ...want ik kreeg alle pagina's keurig te lezen... ...en ik keek er vanmorgen nog even naar... ...meestal kijk ik alles even door nog voordat we het vragenuur hebben... ...en toen kon ik een heleboel pagina's niet vinden... ...dus we gaan straks even kijken wat daar de andere ervaringen mee zijn... ...en uh, ja, dat zou wel erg jammer zijn. Een min of meer grappig dingetje, dat heet Tweetquiz... ...dat is een combinatie waar je als... Tweet -eigenaar, nee, als Twitter-account-eigenaar moet raden van welke volger een, uh, een tweet geplaatst heeft. Een ding wat ik zelf uh, leuk vind en wat meer in de productiviteitssfeer past, dat is de Excel-kalender. Daar kun je delen van je agenda exporteren. Daarvan dacht ik eerst dat hij niet toegankelijk was. En ik had zoiets dus van, amai mij weer zo'n ding wat niet kan. En ik startte hem een tweede keer en toen deed hij het wel goed. Dus dat was dan weer leuk. De derde keer ook nog, de vierde keer ook. Dus ik, ik denk dat hij het straks ook wel doet. En wat de afgelopen tijd nogal in het nieuws is geweest. De Colorvisor, uh, hoe goed of slecht hij zou zijn. Nou, ik heb hem gekocht en ben daarmee aan het spelen geweest. En volgens mij is dat uh, best een aardig ding. Voordat ik uh, doorga met de e-ask dingen... nog even geef ik de microfoon vrij voor iemand... die mogelijkerwijs wat bijzonder belangwekkends te melden heeft. En anders ga ik beginnen met de vragen op e-ask. Ja, ik uh, ben een beetje op het verkeerde been gezet. Want ik had begrepen dat je de Color Identifier zou bespreken... Ja, de, nou ja, dat kan. De kolffie vind ik ook prima, maar er was meer, veel meer te doen over de identifier volgens mij. Oh, dan schuif ik die misschien even door, dan heb ik ze door elkaar gehaald. Ik heb er inderdaad twee dingen gezien. Uh, nou, dan pak ik of de identifier later nog even aan, of uh, die zet ik dan voor de volgende keer neer. Excuus dat, dat ik daar de verkeerde gepakt heb. En dat ik voor betaald heb ook. Ik zag de prijs van 4,99 staan. En ik had van, oh dat is hem. Ja, de, de, die identifier die ik heb gezien. Die was 1,79. Maar ik geloof dat uh, de kind of zo. Die had het voortdurend over een gratis. Maar volgens mij is die gratis app echt niks. Maar ja, dat is mijn idee. Ja, er is soms heel weinig van te zeggen. Of gratis apps uh, niks zijn. Maar... Um, Misschien dat ik er de volgende keer wel een aantal naast elkaar ga houden. En dat we dan een soort kleurenwedstrijdtest met die dingen gaan houden. Om allerlei, ze al zijn hier al vuurwerk aan het schieten. Het is toch niet te geloven. Zodat we uh, een wat beter inzicht kunnen krijgen. Wat ze allemaal kunnen en wat ze allemaal niet kunnen. Dat is wel een aardig item. Goed, dan ga ik door naar de dingen voor iAsk. E ask Ja, ik wou er net ook tussendoor komen. Hallo allemaal, Kees hier. Ja. Ik heb verleden week heb ik, uh, de laatste aflevering van de navigatie gemist. Kan ik daar ooit eens iemand over bellen? Ja, daar kun je uiteraard over bellen. Hij is ook uh, te downloaden. Dat is ook een van de eerste dingen die te sprake kwam bij ias. E van waar zijn de podcasts gebleven? Uh, er is ergens een serverprobleem met het plaatsen van de podcasts. In verband met wachtwoorden die of verkeerd doorgegeven zijn of we kunnen er in ieder geval niet bij. En de podcasts worden nu... Uh, even tijdelijk geplaatst op uh, www.pcvisie.nl dat is pcvisie.nl slash downloads d-o-w-n-l-o-a-d-s iphone-vragenuur uh, koppelteken Bijvoorbeeld deze wordt dan 30 koppelteken 11 koppelteken 2012.mp3 www.pcvisie.nl slash downloads slash iPhone vragenuur. Allemaal kleine letters koppelteken 30 koppelteken 11 koppelteken 2012.mp3. En daar staan ook de drie afgelopen podcasts. Na 10 december worden ze allemaal keurig verwerkt in de server waar ze horen te staan. Dat gaat Nancy dan weer doen. Um, ik kan wel even ergens, als ik jouw mailadres heb, Kees, jou de links sturen van de laatste drie. Stuur mij even een mailtje als je wil dan op DVD bartimeus.nl dvdveldeapenstaartje b a r t i e Dan reply ik met een mailtje waar de links in staan. Ja oké, okay. dat was eigenlijk niet de bedoeling die hele lange doorhaal. Maar dank je wel daarvoor. Ik dacht gewoon, ik vraag even aan iemand, want ik wil alleen maar het antwoord weten. Welke navigatie moet ik hebben? Kan ik hem echt in mijn broekzak steken met het scherm uit en dat hij dan doorgaat? Want dan koop ik zo'n ding. En meer hoef ik niet te weten. Nou, er zijn ook live stukken over die navigatie gemaakt. Uh, eigenlijk kwamen we, denk ik, met z'n allen wel tot de conclusie dat de combinatie van uh, Navigon samen met uh, Ariadne een hele mooie is. En waar je mogelijkerwijs de Ariadne wel nodig hebt. En dat is niet echt noodzakelijk. Maar Ariadne geeft je gewoon wat meer informatie... over de zijstraten waar je loopt en de huisnummers waar je loopt. Je kunt hem met het scherm uit in je zak steken. Uh, je moet daar dan niet vervolgens ook nog eens een dikke boekentas voor gaan hangen of zo. Want dan ziet de navigatie het niet meer. Maar als jij hem gewoon in je borstzak stopt met het ding op zijn kop zodat het speakertje omhoog wijst. Dan kun je het prima horen. En daar kun je dat prima mee navigeren. Zeker met een iPhone 4 of 4S. Loopt dat op een meter of tien. Ik ben vanmorgen nog met een uh, mevrouw op pad geweest in Utrecht. Gewoon hier. Naar een voor haar echt volslagen willekeurige dreef. En willekeurig huisnummer. En ze liep er echt pong zonder bankeren naartoe. Dus ja dat loopt uh, wat mij betreft helemaal prima. Ik gebruik het zelf toch ook... Uh, ja, zeker één tot twee keer in de week als ik ergens heen moet, uh, waar ik moet lopen. Daar kunnen we misschien straks nog wat uitgebreider op terugkomen als jij er nog meer vragen over hebt. Dan ga ik even kijken waar de mailtjes zijn van iAsk. E ask Ja, hij, er was uh, Marcel de Schepper vraagt naar de uh, applicatie uh, Navigatie 2 van... Even kijken... Van Skoppler GmbH. Die heb ik gedownload. Maar ik kon er uh, slecht mee uit de voeten. Hij maakte geen mooie lijstjes. Hij is wel goedkoop. Iets van uh, 2 euro nog wat was hij geloof ik uit mijn hoofd gezegd. Maar ik vond hem uh, zeker niet half zo prettig als... Uh, uh, bijvoorbeeld Navigon of eventueel TomTom. Tom, uh, waar allerlei, allerlei lijstjes naar beneden vallen. Als je al een aantal letters tikt... Bij het Skopler product moest ik de hele plaats Utrecht typen. Bijvoorbeeld wilde ik wat gaan doen. Nee, ik uh, vind het juist prettig dat er lijstjes gemaakt worden. Uh, vaak moet ik die dingen op een mobiel toetsenbord invullen. Dus op het toetsenbord van de iPhone zelf. Dus dan tik ik UTR en dan wil ik graag Utrecht uit een lijstje kunnen pikken. En dan tik ik RUB en dan heb ik de Rubenslaan en de Rubicon drave. Nou, als ik dan naar die laatste toe wil, dan word ik daar heel blij van dat was de vraag van Marcel dat was een vraag van Gunther Bos dat de batterij van zijn iPhone heel snel leeg gaat uh, hij zegt van ja ik heb er in feite alles aan gedaan, ik heb mijn appkiezer leeg gemaakt uh, de, ja de apkiezer en ook uh, mijn batterij is morgens of s'nachts geladen en als ik dan uh, uh, s morgens om 8 uur begin met dat ding dan is die uh, smiddags om een uur of 4, 5 is die echt hartstikke leeg ja, dat is inderdaad wel heel, heel erg snel. Um, omdat je appkiezer leeg is, zou het geen app mogen zijn die dingen op de achtergrond doet. Het kan zijn dat je batterij gewoon uh, ja, verrot is of te oud is. Ik weet het niet. Ik heb niet uh, direct het idee wat je daaraan zou kunnen doen. Misschien dat een van jullie nog tips heeft om daar uh, op te letten. Dus ik geef even de microfoon vrij voor het roepen van tips voor het langere leven van een batterij. Welke iPhone. En er waren ooit updates om de batterijlader te repareren. Dat was een fout. Er moest een update over zijn. Volgens mij ging dit om een iPhone. Ik ga even kijken of dat in het mail is. Ik dacht een 4. Ja, hij schrijft dat hij een iPhone 4 heeft. Dat hij hem um, normaal op een docking station oplaadt. En toen hij het laatst met de originele Apple oplader deed, werd de iPhone flink warm. Nou, dat klopt. De... Die, die, die hele platte opladertjes, dat zijn vrij krachtige opladers. Die pompen terecht een hoop stroom in. Zeker voor die iPhone 4. Dus die van mij wordt ook altijd een beetje warm als die geladen wordt. Dat is denk ik niet zo erg. Maar als je er weinig mee doet en hij is uh, heel snel leeg. Hij ging eerst twee dagen mee. Dan vrees ik toch een beetje dat uh, de batterij uh, mogelijkerwijs aan het eind is. Die zijn verwisselbaar. En ik dacht dat het ongeveer 40 euro kostte. En wat voor update bedoelde jij, Kees? Een update van de batterijlader? Uh, ja, dus niet te upgraden naar een nieuwe, nieuwe besturing. Maar er was ooit voor de iPhone 4 een update voor het laden van de batterij. Die was er ooit. Maar ja, als je die updates allemaal ooit hebt gedraaid. Dat je niet per ongeluk de upgrade naar de nieuwe besturingsversie doet. Waar wij, tenminste waar ik ook zo'n hekel aan heb. Ja, en inderdaad, anders is de batterij vervangen. Meer kan je er helemaal niet aan doen. Uh, het kan ook nog zijn dat hij een app aan hebt staan waar hij per ongeluk ingezet dat de batterij niet helemaal gevuld mag worden. Als hij van die battery recharge apps gebruikt. Dan kun je zeggen tot hoeveel je batterij mag. Als hij die apps er allemaal uitgooit, dan uh, kan dat ook een probleem zijn. Maar uh, dat geldt toch alleen maar als die in de app kiezer staan of uh, draai je die ook nog als ze daar niet in staan? Want dan heb, heb ik er nog weer wat bij geleerd. Die dingen draaien ook echt als ze niet in de app kiezen staan hoor. Die batterijchargers. <lacht> ik gebruik ze niet meer. Ik heb ze eruit gegooid. Als je met je vinger over het batterijtje wrijft weet je toch ook een die is. Dus jij beweert in gemoede dat... die dingen ook werken als ze niet in... Dat is wel heel raar. Dat, dat, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Ik wil jou, ik wil jou geloven. Ik ga daarover lezen. Verder had Jacqueline van Haperen nog wat uh, gemeld over MyWay, dat is een soort uh, een soort, soort gps ding waar je een route kunt lopen en waar je hem later uh, weer opnieuw kunt lopen, een soort gps, gps recorder, um, daar ben ik van de week niet aan toe gekomen om naar te kijken, er zat van haar een beschrijving bij, maar uh, die was wel heel erg goed, maar die was door, uh, door Visio gemaakt. En ik heb niet even gevraagd, nog, nog kunnen vragen of wij de beschrijving hier mogen gebruiken. En dat zou wel net zo uh, netjes zijn ten opzichte van Visio. Dus die houden jullie nog te goed. Nog andere dingen die op dit punt ter sprake moeten komen. Goed, eerst maar eens even de wat teleurstellende resultaten wat mij betreft van hier, hier was het nieuws. Hier was het nieuws. Nou, hier was het nieuws. Ik vond het wel grappig. Dat is een appje waar je hier was het nieuws, het Die nieuws terug, terug, kunt lezen van uh, wat er uh, voor nieuws op de plek is waar je bent, alleen al een aantal jaren geleden. Terug, terug, het is een he heel knop. simpel ding. 2. Hij heeft een kaart en een lijst. Ik heb hem nu op lijst gezet. Faciliteit, Lijst. Knop. Twee van 2. En ik ga. Lokafel knop. C 271104 1924 verveeld. Lokaaf vanakken, knop. Lokaaf Ik ga nu euh, bovenaan ga ik naar rechts vegen. Geselecteerd, lijst. Meester tripkade 2. Context. Hij denkt dat ik op de meeste tripkade zit, nou dat klopt wel ongeveer. 29. 09 1936, voetganger gedood door trein, vermoedelijk door mist misleid. Een voetganger gedood door trein, nou dat vind ik niet zo leuk. 26 09 1936, de onbewaakte overwegen, dodelijk ongeval. Willem de Zwijgerplan Zoen 1, nee, koptekst. 26 08 1937, ter gelegenheid van de feestweek, welke in een tuin wordt te Maartensteig, Utrecht, wordt gehouden. Is het Willem de Zwijgerplan. Goed, nou, als ik dat dus wil lezen, doe ik die dubbeltikken. En nu komt mijn... Probleem. En het probleem is dat ik sommige artikelen wel en sommige artikelen niet kan lezen. En dan stopt hij gewoon. En er zijn ook... Kijk, als ik er nog eentje pak. 02, 1932. Een opgewonden vrouw. Ter verdediging van de rechten van haar man snijdt zij een tegenstander een stuk van zijn neus af. Kijk, dat is taal. Geselecteerd. Wadum 25%. In progress. Wadum 75%. De titel. Terug. Nu vlieg ik naar rechts kijken of we deze kunnen lezen. Artikel. Een opgewonden vrouw. Ter verdediging van de rechten van haar man snijdt zij een tegenstander een stuk van zijn neus af. 04. Een opgewonden vrouw. 04. 02, action knop. En dan komt u bij de action knop. Dus schijnbaar zijn er toch een, een meer dan ik dacht uh, artikelen die je gewoon niet kunt lezen. En Dat is hartstikke jammer, want op zich is dit best wel grappig. Ik heb de, dit komt van de Koninklijke Bibliotheek, heb ik aangeschreven. Ik heb er nog geen antwoord op. Uh, ik kom erop terug welke artikelen wel en welke artikelen niet te lezen zijn. Of ze daar wat over kunnen zeggen. Of uh, nog beter dat ze het zo kunnen maken dat alle artikelen te lezen zijn. De mobiele en LBV, Stratus Palkonneeuw. Even kijken, uh, heeft iemand anders ervaring met dit gekke ding en uh, heb je ook artikelen die je niet kunt lezen? Of misschien zelfs alleen maar artikelen die je niet kunt lezen? Want ik weet dus gewoon heel zeker dat ik er, uh, toen ik hem selecteerde voor het Vraaguur, uh, heb ik vier artikelen die ik gewoon kon lezen, omdat ik hem uiteraard helemaal niet geselecteerd. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Met dat programma niet. Maar met nu.nl, de nieuwe upgrade, de onderste twee artikelen zijn ook weer niet te lezen. Het is dus weer twee, twee nieuwe upgrade geweest van nu.nl. Zit er zitten ook leesproblemen in. Ja, direct uh, Roger hier. Goedemiddag trouwens uh, iedereen. Uh, ik heb dat uh, appje ook geprobeerd, van hier was het nieuws of hier is het nieuws. Maar ik kon dus ook geen um, artikelen lezen. Ik heb er uh, verschillende geprobeerd, dat lukte niet, dus uh, ik heb hem weer uh, in de prullenbak gegooid. Ja, dat is jammer, ja, het, het uh... Nou ja, goed, nogmaals, uh... ik, ik, ik ga er achteraan en ik hoop dat ze met een oplossing willen komen. Ik uh, wou hem niet in de prullenbak gooien, dan vind ik hem eigenlijk uh, te leuk voor. Nog andere vragen of opmerkingen? Dan gaan we verder met quizvragen. 34 quizvragen. Die tik ik dubbel. Quiz vragen, stop in tegen iPhone, knop. Die moet ik. Start knop. Nou, die moet ik even uit de app kiezer gooien. Dan weet ik zeker dat hij aan... aan het begin begint. Ik dubbel tikken, quiz vragen. Oké, okay, ik heb daar een aantal um, Tick, knoppen, een start iPhone, knop. Start iPhone. Start en een start spel. Dat is volgens mij, is die start spel is gewoon een labeltje. En dat is eigenlijk alles wat er op het eerste scherm te verhapstukken is. Start iPhone, knop. Ik tik de start iPhone knop. Start spel. Start iPhone knop. Start spel. En start spel. Start iPhone. Start. Start iPhone. Knop. En dan krijg ik een vraag. Start, hey. start... <laughs> Wordt het zo'n dag vandaag jongens. <laughs> Even kijken hoor. Start spel. Start spel. Start iPhone. Start, start iPhone. Start spel. Start Oké, okay, gelukkig. 25 vragen iPhone. Knop. Ik heb 25 vragen iPhone of... 50 vragen iPhone. Knop. 50 vragen iPhone. Nou, 25 vragen iPhone, ik dubbeltikte 25 vragen iPhone. Stop eteren iPhone. Dan krijg je een kort muziekfragment... En um. Progress, 0%. en iPhone. Ze willen weten? Okay. Noem de titel en slash of uitvoerende. De titel en of uitvoerende. 1 punt voor elk goed antwoord. Answer BT en iPhone. Knop 2. In welk jaar stond dit nummer in de hitlijsten? Bonuspunt. Answer BT en iPhone. Volgende BT en iPhone. Dus je, je je kunt dit gewoon samen met mensen spelen. Dus dan geef je gewoon de iPhone door. Of je start allebei de app. En je kunt dus het antwoord... ...laten... ...zeggen. Als ik dit answer button iPhone tik. ...level 42 had water. 2. In welk jaar stond dit nummer in de hitlijsten? Dat was van level 2, zei hij. Bonuspunt. Bonuspunt. Nou. Die weet, weet ik ook niet. 1984... 1984. En je hebt daar een volgende knop. Oh, hij begint meteen. Ik dacht dat ik er nog een knop voor zou moeten tikken. Ja, ja, ja, ja. En dus hier heb je weer een volgende muziekfragment. Ik heb hem zelf niet uitgespeeld. Want ik ben niet zo'n quizmens. Ja, wel van, van, van meer algemene vragen... Um, en um, ik ben niet zo goed in muziek. Misschien dat dat uh, gewoon een eerlijke antwoord is waarom ik niet zo'n quizmens ben. Er is een ander ding wat ik even bij de sorry, sorry. introductie 3411, riep. Dat is, moet ik even kijken wat de exact De Holland quiz. Uh, die is nog niet toegankelijk. Ze hebben, ik heb ze gemaild en ze hebben toegezegd dat ze daar wat aan gaan doen. En dat is echt een. Um, ja, vind ik een veel leuker soort quiz. Dan zijn er ook wat actuele vragen er doorheen. Er zit ook wel muziek tussendoor, geloof ik. Uh, misschien zo af en toe zelfs een tekening. Nou, die zal nog niet toegankelijk zijn. En het zijn gewoon categorieën waar je gewoon vragen over krijgt. Die je moet beantwoorden. En dan hoor je meteen of ze goed of fout zijn. En dan kun je de score bekijken. Maar de score op zich is niet... Uh... Uh, toegankelijk, dus de hoeve hoeveelheid goede vragen. En je kunt niet bepalen of een antwoord goed is ja of nee. Dat is gewoon jammer. Zijn er vragen over deze beide kleine quizdingen? Of kent iemand anders toevallig nog een leuke uh, triviant of zo die wel toegankelijk is? Dat zou ik wel grappig vinden, namelijk. Ik geef even de mic vrij. Dirk, ben je weg? Het is zo stil. Ben ik er nu wel? Ja, ik hoor je. Maar was je, was je even weg dan? Want er, er waren geen vragen, maar het was zo stil als wat. Anton bleef stil. <laughs> ja, mijn Alt-L doet het schijnbaar niet om een of andere rare reden. Ik ga even kijken of ik hem via het menu aan kan zetten. Anders moet ik steeds een vinger op dat ding houden. En uh, dan is mijn kabeltje te kort dat ik niet bij mijn iPhone kan. 34. Dus als dat gelukt is... 34. Ga ik verder met. was het nieuws: Quiz. De Twit Quiz. Ja, nu doet hij het wel als ik het via het menu doe. Het blijven wonderlijke dingen computers wel van toe. Excel Calendar. Street Quiz. Excel Calendar. Street Quiz. Quiz. Wat. Het doel van Twitquiz is, is... ...dat is eigenlijk alleen maar leuk voor social media-lieden... ...ik vond hem zelf uh, heel erg grappig... ...is dat je krijgt een, uh, een tweet te zien die van één van je volgers is... ...en jij moet raden van welke volger die is. High score, knop. Button 2 3, 3 knop. 112-2, knop. En... Button play, knop. Ik druk op play. Attentie, even hoor... Die de en, is. Huh. 30, 11, en ik word daar uitgegooid. dat is. of play, knop. High score, knop. High score, play, knop. Ik probeer het nog een keer. Attentie. Wie zo, hij gooit mij er uh, gewoon uit. Nou, ja, die krijgt nog één kans. En dan misschien aan het eind even een reset van een iPhone, maar dat is het dan ook. Nou, die wil gewoon niet gedaan worden. Sorry. Het, het gaat goed. Ik uh, zal even proberen als ik een iPhone reset. Of dat tot echt. En dan druk ik een heleboel keer snel op de vergrendeltoets. En dat is toch wel een soort van soft reset heb ik nog steeds begrepen. Hij zegt dat de voice over aan staat. Even kijken of ik hem allemaal mag ontgrendelen hij trilt twee keer Kijk, daar is hij al weer. Ongründel. Richten. Wie nieuwe wie? Nou, moet ik op scherm 6 geloof ik. Pagina 6 van 9. Eh, nu weer. Nu nieuw onder de. 7 van 9. Voldus. Dit tot terug. Dit steeds. 6 van 9. Safari, mail, telefoon, pagina 6 van voor... Colorvisor, 3411, Holland Quiz. Ja, 3011. Zondags. Is zelfs dubbeltikken te moeilijk. Ik ga naar de Tweet Quiz. De high score. De template, good. Attentie, er hoor, wie een Nee, sorry. Die uh, gaat niet werken vanmiddag. Tenminste, niet op een tempo waarop ik dat uh, leuk vind. Mensen die uh, twittergek zijn, die moeten hem zeker proberen. Want hij is echt grappig. En ik hoop dat hij mij ook snel wel weer gaat doen. Want dan kan ik uh, er weer leuk mee spelen. Ehm... Uh, zijn er mensen die andere quizachtige dingen uh, zelf hebben gedownload of ooit gebruikt hebben? Daar ben ik erg uh, interessant, geïnteresseerd in. Als dat zo is en je hebt leuke quizjes, mail die dan aan uh, e -ask -ask Dan kunnen we anderen daarin laten delen. Want er zijn gewoon erg weinig spelletjes, vind ik, uh, voor iPhone. Nou, ik verwacht dat er over deze geen vragen zijn omdat hij het gewoon niet doet. Het gemene ding. Dan pak ik eerst even de kolorvisor. 34-11 man. Kolorvisor. Kolorvisor. Skin focus. G. 20G. En hij zegt dat mijn bureau grijs is. En dat mijn trui blauwgrijs is, dat klopt, geloof ik wel. En mijn broek ziet hij niet. Want mijn broek waar hij bijvoorbeeld last van heeft, is dat ik zit nu in de zon. Dus er, zit, er is dus aardig wat zonlicht. Nou, mijn iPhone op zijn kop vast. Dat, dat kan gebeuren met. 43, 40. Zo. Um, het idee achter al die color inspectors is, om, is gewoon om kleuren te zien. Er is één hardware-ding waar ik even de naam van vergeten ben. Die is, uh, na zeggen, wel erg goed, maar die is ook vrij duur. Deze dingen hebben allemaal. Even dat melodietje weg draaien. Daar word je gek van. Deze hebben allemaal een behoorlijke afwijking omdat die camera's uh, wel zogenaamde RGB-waardes afgeven. Maar ze zijn wel behoorlijk gevoelig voor zonlicht. Er was ook een discussie inderdaad van dat ze het allemaal niet doen. Nou, volgens mij zijn die dingen echt wel voldoende om uh, bepaalde broeken of bepaalde kleuren te herkennen. En ik zal uh, kijken of ik voor de volgende keer een aantal van die kleuren dingen uh, kleurde apps uh, kan downloaden om ze te vergelijken. Als ik kijk wat er hier, oh, heb ik, moet ik natuurlijk. Als ik kijk wat er hier op het scherm staat, Bedankt. hij heeft een scan focus, info. hij heeft een info, daar gaan we zo even kijken. Settings. Hij heeft settings. 138, 158, 158, knop, 102, ASP, 162 graden, torf, of, knop, bij kamer, knop. En welke camera je gebruikt is dat? 4, knop, scan het knop. En welke kleur je gescand hebt? Ik wil even bij de settings kijken van, van het gekke ding. Info, knop, settings, knop. Settings, color scan, reference color palette, koptekst, color visor extended, knop. De extended color visor reference color palette wint 729 color points en a large number of color variants en shadows. Photo quality. koptekst, knop, knop. Geselecteerd, medium, hè? Dus je kunt daar de fotokwaliteit instellen. Ik weet niet waarom die op medium staat, misschien dat dat minder stroom neemt. Um, of dat dat juist al voldoende is om kleuren te herkennen. Hij heeft sound settings. Dat zal al dat uh, geluidje zijn. Geselecteerd. Color Top 1 van 3. Dus hij kan ook nog wat andere uh, voice-over opties gebruiken. Ja, of je nou inderdaad de, voortdurend die voice-over wil horen tijdens het scannen van kleuren, dat geloof ik ook niet. Dat lijkt me heel irritant, want dan praat hij wel heel veel. Verder heeft het ding nog uh, drie tabbladen. Color Top 1 van 3. De color scanner. De fotoscanner, 3 3. en ik meen ook nog ergens een menu wil gezien te hebben, even kijken, Dat en dan heb ik die overgeslagen. Dat was hem niet. Nee. Misschien dat hij nog een helpknop ergens had. Ik ga even terug naar het vorige scherm. Oh, misschien dat ik... De info knop had moeten hebben voor de handleiding info info 2.0 knop ja daar heb je een color Koppeling. Dus hier heb je ook inderdaad een handleiding van hoe dingen in elkaar zit. En als je daar de inhoud van bekijkt, dan is dat helemaal niet zo. Visuele oh, Waar ben jij? Ach, 2. Color Visor User Manual. Knop. Hoppa. We gaan met dat ding. Color Visor Info. Terugknop. Hij is wel Engelstalig. User Manual. Color Visor User Manual. Color Visor Uiken. App Version. 2. Tabelen of opzomming steken. Begin van lijst overview. Koppeling. opzommingsteken. steken. De Color Scanner. Onuitspreekbaar. De Color onuit Scanner Settings. Opzommingsteken. steken. De fotoscanner. Koppeling. Nou, dat is bijvoorbeeld een koppeling. Als ik die dubbeltik... Dus op zich is dat best een aardig uh, verhaal. En het is als een van de weinige apps die ik nu tegen ben gekomen ook gewoon goed beschreven. Ja, bij Ariadna zit ook een uh, manual bij. Maar meestal uh, laten ze het uh, uh, afweten wat manuals betreft. Ik ben benieuwd of jullie uh, ervaring hebben met uh, color scanners en of jullie ze zelf ook gebruiken, dit soort apps. Ik laat even de mic los voor commentaar. Nou ja, ik gebruik het niet echt, want het, ik vind het niet betrouwbaar genoeg. Ik, had, uh, ik heb hier iets aan... Dat noemt hij grijs. En uh, ik vroeg het vanmorgen, wat is dat nou eigenlijk? Ja, dat is een soort blauw. En uh, nou moet ik wel eerlijk toegeven, een beetje een rare kleur blauw. Want volgens Adrian heette dat regida blauw. Dan weet ik niet precies wat dat is. Maar het is in elk geval, wat het ook is, geen grijs. Dat is blauwachtig grijs toch? Of grijsachtig blauw, weet ik veel. Um, en is, is dat ook die color visor, of had jij een andere asset? Die color is dat. Maar ja, volgens mij werken ze geen van alle echt... Nou ja, dat las ik de laatst iemand die zei: Je kan de was er niet op sorteren. Ja, dat schreef hij inderdaad omdat er heel veel zonlicht was. Maar uh, iemand anders die, die hield zijn was wel uit elkaar. Nou weet ik niet hoe die was er natuurlijk inmiddels uitziet. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik zal gewoon kijken of we wat heldere kleurstalen kunnen organiseren. Waar we gewoon met die dingen op kunnen schieten. En dan uh, kijken wat, wat, wat dat is. En dan vraag ik gewoon collega's of ze ook wat vagere pasteltinten en zo. Uh, want deze Torsten Becker is toch wel een, uh, een serieus softwareontwerper. Dus dit, dit kan me eigenlijk niet voorstellen dat, dat die man echt uh, uh, iets op de markt gooit wat gewoon echt helemaal niks doet. Nog andere mensen die die dingen gebruiken? Nou, ik wil er nog even iets over zeggen. Ik heb zelf een hardware kleurendetector. Uh, die is ook niet geweldig. Die heeft het over heel groene grijs. Dus ja, dat is ook niet... Maar die hele dure die jij bedoelt die is van KerTek En ja, die, die, die is, kent een heleboel verschillende kleurnuances. Maar ja, dat ding kost iets van 800, 900 euro. Dus ja, dat is natuurlijk ook geen lol meer aan. Dan kan je drie iPhones verkopen zo ongeveer. Ja, die was van KerTek inderdaad. Ja, maar dat, dat, ja, dat is niet leuk meer om, om daar zo veel geld voor uit te geven. Of het moet echt gewoon heel erg belangrijk voor je zijn wat... Uh, uh, dat je kleuren kunt, uh, kunt herkennen. Maar ja. Er zijn gelukkig ook wel andere manieren om dat, uh, om dat te doen. Maar zoals gezegd. We gaan ze uh, een keer onderzoeken. Ik hoop dat dat de volgende keer lukt. Uh, het is bij ons een beetje een gekhuis, Dus ik kan niet heel veel tijd aan de volgende. Uh, vraag u besteden, Of tenminste niet. niet ik, ik, ik, ik kan geen dag met color dingen gaan zitten spelen. En ik neem aan. Dat ze ook wel zo'n. Uh, zo'n uh, self-care ding op Bartimees hebben ergens. Dus die kan ik dan gewoon wel lenen. En dan kunnen ze ook eens naast elkaar zetten met zo'n professioneel ding. Dat lijkt me dan wel aardig. En of dat lenen op korte termijn lukt, weet ik niet. Dus dan schuiven we dat hele gekleurde item gewoon wat verder recht nog. Eens even kijken. We vliegen door de apps heen vandaag, geloof ik. Van er moet er zeker nog eentje over zijn. De Wie, had... de... Wie... Ja. was het nieuws? Ik zag nog een aardig spel, dat heette tip, tip Tap Trut, maar dat was niet, uh, helemaal niet toegankelijk. Dat was, ik vond de naam grappig, dus ik zoiets van: Laat ik eens kijken wat het is. Nee, maar dat uh, mocht ik niet kunnen spelen. Wat ik heel, heel, heel erg jammer vind: ik vind die spellen als Wordfeut en Wordon en zo, al die uh, inter, echte interactieve spellen, waar uh, je met anderen kunt, uh, uh, kunt spelen. Het zijn Scrabble, het zijn andere woordlegspellen. Ja, die vind ik hartstikke leuk, maar ja, die zijn echt geen van alle, ook maar ook het minste van toegankelijk. En kruiswoordpuzzels, ja, zijn ook heel erg lastig. Er zijn ook honderdduizend apps voor, maar dat gaat waarschijnlijk nog een keer goed komen. Ik zet de microfoon even vast en we pakken de volgende app. Dat is die app om je kalender te exporteren. Excel kalender. De Excel kalender. Ik doe hem dubbeltikken en het zijn een aantal stappen. Uh, ik hou mijn agenda op mijn iPhone bij. En kan dat ding best thuis met mijn computer uh, synchroniseren. Maar dat schiet niet zo heel veel op, want ik ben niet altijd thuis. En een iPhone met twee verschillende Outlook-agenda's uh, synchroniseren... dat lijkt me niet echt een heel erg helder plan. Want dat gaat gewoon niet goedkomen. Ehm... Um, Daarnaast willen ze op mijn werk dat ik uh, een briefje inlever wat ik de hele week uh, ga doen. Aan het begin van de week. Dan weten ze een beetje waar ik uithang, waar ze me kunnen bellen, etc. Nou, dat wil ik best, maar dat wil ik graag zo makkelijk mogelijk. En steeds heen en weer gaan dus de klender en mijn mail uh, om te kijken uh, welke afspraken ik bijvoorbeeld maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, etc. heb. En die onder mekaar schrijven is in feite gewoon het doen van dubbel werk. En dat vind ik vervelend. Dus ik had al heel lang gezocht van is er nou niet een app die de kalender kan exporteren. En die is er. Hij kan het ook importeren. Dat heb ik nog niet geprobeerd overigens. Want ik ben heel erg zuinig op mijn agenda. Dus dat moet ik even op een, een test iPhone doen. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn agenda zou verliezen zeg. Dus ik wil, pro ik wil proberen of het mogelijk is om dit snel via dit appje te regelen. Ik ga... Batterij 97. De app zoeken. Nou, ah, gaat er een man. Excel ik tik hem dubbel. Excel export knop. Op het eerste scherm heb ik een... Of 3 bars export knop. Een export en een... Import, knop. Import knop. Settings knop. En een settings. Nou, ik ben dol op settings, dus ga ik de ijs even kijken. Settings. Ik weet altijd graag wat ik in kan stellen bij een app. Dat, dat, als ik dat allemaal gewoon een keer gezien heb, dan... Uh, en ik, ik, ik ben bezig met die app, dan denk ik van... Oh ja, dat kon je instellen, dat is leuk. App version 1.0.5. App version 1.0.5. website samen met... VIEM intro. Set feedback. Vita arriving Worden apps... Account, coptext, Dropbox. Ik kan het ding koppelen aan Dropbox, zodat hij daar zijn Excel-sheets neerzet. Bij die more apps, more apps kan ik eens even kijken wat deze lieden App. nog meer no. gebouwd hebben. Moore-apps, Excel-contacts, send all of your contacts to IOU in a convenient Excel-field. Update and maintain your contacts via on Zoom Computer using Excel, Open Office or any other Excel-compatible application. We gaan natuurlijk altijd wel uit van uh, Outlook als uh, mailclient, maar er zijn er veel meer. Dus je kunt hier kun je je contacten in Excel zetten en uh, die importeren op je computer. Excel contacts It is free. version kan export import dan 150 contacts. Zoveel contacten heb ik geen eens. Laat staan vrienden. Dus er is ook een free versie van de Contact in export utility. Een appje waar je tests mee kunt doen hebben ze gemaakt. Excel SMS, import and send to SMS film an Excel file. en recipients in An Excel file. is een Excel SMS app. Excel Excel mail, import en send to mail from an Excel file. Editie personen is het recipients en attachments in an Excel file. Nou, die heb ik niet bekeken. Van de vorige die uh, Excel, wat is dat? Excel is een is ook een light van. Excel. Mail. E Excel mail, import en send to mail from an Excel file. Dus deze mensen zijn helemaal. Deze mensen zijn helemaal blij met um, Excel schijnbaar. De in back, ik ga terug. Settings. 15 uur 54. Zottings. Jon. Zo. Knop. Dun. De... Knop. knop. Settings. Nou. Export. Knop. Ik doe export door dubbeltikken. Back. Knop. Export 1 slash 3 next nee ik veeg naar rechts ik heb een unselect all calendars gee dit dit is een goed dit is wat zegt hij dan toch keer snel absoluut dat ding spellen Verticale begins hoofdst je today die oh birthday zegt hij daar dit is ja, als je er. Uh, dat is een uh, verja verjaardagskalender. Je kunt in dit lijstje een aantal kalenders selecteren. Helaas kun je niet. Uh, kun je niet bepalen. Uh, kun je niet horen welke geselecteerd zijn? Dat is wel een beetje jammer. Ja, hij zegt wel select iCloud, maar dat. En volgens mij houdt hij de kalender vast die je geselecteerd had. Nou, ik had vorige keer mijn iCloud kalender geselecteerd. Je kunt ze dubbeltikken. Je kunt ook eventueel uh, deselect all calendars nemen. Om dat uh, allemaal uit te zetten. En om dan vervolgens weer um, de kalenders te selecteren die je hebben wil. Als je geen calendars geselecteerd hebt of geen agenda's en je gaat hier next met een volgende stap dan um, uh, geeft hij een waarschuwing zo van hé hey, hé hey, hey, dat gaat niet goed komen zo doen wij dat niet hier nou om helemaal safe te zijn ga ik dus nu alle all ik unselect, all unselect all calendars die wordt dan nu een Select All Calendars, dus dan zal die ze inderdaad wel geunselect hebben of ungeselect. Nou, laat ik ze allemaal all maar eens selecteren. En dan ga ik naar Next. next. Knop. Knop. Export next. Knop. Calendars. Ik heb zeven calendars. Context. Dan kan ik uh, aangeven hoe ik wil dat uh, afspraken in een lijst gezet worden. 1 list unique events. 2 list events in dit order. List unique events. Twee list events in dit order. order. List events in dag in volgorde van dagen. 3 list everyday events. Een list everyday events. Stretts 1 december 2010. Nou, hij start 1 december 2010. Ik wil dat van de laatste week hebben. Dus zeg van uh, 25. Wat is dat? 3, 4, 5, 26 tot en met 30 november. Dus dan dubbel ik deze. Kansel. Start en ronde onderdeel. December. Die haal ik 1 naar beneden november. Nou hoop ik dat ik hier met drie vingers naar boven mag vegen om dat ding per 8 naar boven te schuiven. 9, 9, ja, kijk. 7, 17, onder scherm, 25. Daar word ik blij van. Dat wou ik. 2012. 25. 26 wilde ik hebben, had ik gezegd. November, 2012. Kiezen nou ik naar links om het eind 30, in te kunnen stellen. november 2014. 30 november 2014, nou dat is ook wat veel. 1, 30 november 2014. Sturst 26 november geselecteerd. En 30. Kies november 2014. Daar maak ik 2012, 2012 van. 2012, november 30. Geselecteerd. 30 november 2012. Dus 30 november 2012. Starts, 26 november 2012. Hm, nou die is wel goed. Start die moet ik dubbel tikken op dan. En ik wil 1 dat die alle... List, even event. list events. Alle unique events. List. Een list unique events. Next. Ik tik op next. Export 3 /3. Knop. Knop. Knop. USB. En dan wil hij weten wat ik ermee wil. Hij kan hem uh, klaarzetten om, om, om over te nemen via USB. Spotify. Wifi kan hij hem versturen. E-mail. E e nou, ik wil dat hij nu wel eens per e-mail versturen. En nu ga ik dat ding aan mezelf sturen. Als je je naam maar vaak genoeg typt, dan gaat het ook redelijk snel. Ja, laat hem daar maar even heen sturen. Calendars exported from Excel calendars. Tekstfeld. Nou, verstuur. dat onderwerp laat ik even. Ik verstuur hem. Attentie, your e-mail has been sent. Your email has been sent. Knop, Knop. Deze heeft uh, niet een OK-knop, okay maar een I know-knop, geloof ik. Hoofdletter I, spatie, en O, w. Ja, I know. Nou, hoppa. Export D slash Dus nu zou ik naar mijn mail toe moeten kunnen gaan. Thuisknop. Hier was het nieuws. Die even dicht doen. Telefoon, mail, 39. Mail, inkomend, 36, wijzig, knop. En even kijken of die... Nieuw, knop, zoeken naar die mail Oh, hij is nou nog even aan het zoeken. Hij zal... Nieuw, knop, zoeken naar die mail Accessibility exchange, terugknop. Heb jij überhaupt een... Postbussen, wijze, op Inko alle inkomende, 2. alle ink, twee, ongele ongelezen, Albert Mollema, ongelezen, Pout, Rebecca, ongelezen, Werk van der Velden, export het from Excel, -calibers. Kijk, daar heb je hem, 16 uur, 1 van 67, Groten, Bericht. Als je bij je mail bij de bijlagen wil komen, trouwens kun je het makkelijkst even links onderin tikken. Daar staat Markeerbericht en één keer naar links vegen. Ik tik hem dubbel. Call 1, 2, 1, 1, 3, 0. En nu kan XLS. ik Terug, of dat ding gaan exporteren naar pages of ik heb hier al een soort preview. Bericht. Terug, Ingeet moet ik nul van der Rijden, dus mevrouw Europa, inter project, als vragen nu. En dan heb ik het hier als vraaguur. En dat is ook inderdaad mijn laatste. Project, als Als ik dan naar rechts veeg. 2012, 11, 30, 15, dubbelpunt, 00. 2012, 11, 30, 16, 20, dubbelpunt, 00. 00. Europe, slash Amsterdam. Kalender af. Brouwen. Wat zegt hij? situatie? Hoofdletter B. Ik, op, W. N. Brown, oh, dat zal de kleur misschien wel zijn, Buzie. Busy. Busy dat is bezig. M15 M1 W. 2017 11 29 W. M15 M3 hoor. M15 M1 W 2017 11 29 Geen idee wat die kolommen zijn. Zover was ik nog niet. Maar op deze manier kan ik dus wel ja, veel sneller een week uh, agenda bij ons aan de receptie sturen dan dat ik dat overtypend doe. 16 uur 3 Oké, okay, zijn er vragen over dit uh, appje? Ik vind het een heel street en uh, ja, makkelijk te gebruiken ding. En op deze manier kun je dus ook meerdere klenders vanaf meerdere machines in je iPhone laden. Er zijn natuurlijk ook wel allerlei synchronisatiemethodes voor, maar hang nooit je iPhone aan twee iTunes en op twee verschillende machines, want dat gaat gewoon niet goed komen. Ik geef de mic even vrij als dat lukt. Oké, okay, daar waren dus geen vragen of opmerkingen over. Um, ik hoop dat anderen hem ook gaan gebruiken die hem nodig hebben, en kijken wat jullie er zelf van vinden. Dan gaan we door met het volgende stukje, en dat is wat uh, jullie zelf uh, beleefd hebben op het gebied van iPhone en andere dingen. Uh, Kees, had jij nog niet iets staan waarvan we gezegd hadden dat we dat doorschuiven naar het eind? 218. Oh, dit ben ik, maar ja, mag ik ook? Of uh, moet ik nou stoppen? Tuurlijk, mag jij. Dacht ik wel. Uh, er zijn een paar dingen die ik even wou zeggen. Het vervelende wat jij zo pas had met die app. Dat je er elke keer wordt uitgegooid. Dat had ik van de week met een update nadat de regenmelding geüpdate was. En dat vond ik heel vervelend. Want dat is een aardige app. Sorry. Dat is een aardige app. En... Uh, toen dacht ik, nou, alweer eentje die het niet meer doet. En uh, na een update, dat is heel vervelend, want uh, hoe heet het, Weatherproof, of het het ding, weet ik nog niet eens meer. Die doet, het ook, doet dat ook niet meer. En uh, ik had het nog niet gedacht of er kwam een, een update overheen. En, en nou, die doet het nou alweer goed. Dus uh, dat is dan tenminste nog verheugend. Uh, nou, verder wilde ik zeggen, ik heb uh, bij de uh, iPhone Club, iPad Club, uh, een korte uh, overzichtje gezien van wat er allemaal nieuw is in iTunes 11 ik zou het eigenlijk erg prettig vinden als daar uh, volgende week een beetje aandacht aan besteed zou kunnen worden, want er is nogal wat veranderd kan dat uh, splitsen we dan Tom in zijn maag want die doet dat uh, goed, stuur die even aan i-ask als je wil, want ik heb geen uh, geen keyboard hier bij de hand is dat mogelijk? ja, ik zal dat stukje even een beetje be bekijken en uh, dan hang ik dat gelijk even aan uh, aan die mail doe ik even top ik kom voor dat regenmeldingsprogramma. Kom ik een keer bij jou op les trouwens. Want ik uh, heb daar wel eens een keer naar zitten kijken. Maar hij meldt mij geen regen. En ik werd wel zei ik, nat. En dat is gewoon niet tof. Kijk als ik dan geen paraplu meeneem, Omdat ik denk dat het niet gaat regenen in velden of wegen. Dan moet het ook niet gaan regenen. En als ik dan wel regen krijg. Dan doet die app het gewoon niet. En het zou fijn zijn als je nou dat stukje even opstuurt. Dan kunnen we daar eens even. Kijken of Tom daar weer wat, wat werk Oké, okay, nog iemand anders die uh, iets te melden heeft. Ja, ik heb zelf nog wel wat. Ik wil ook uh, binnenkort... Er dus loopt nu wat heel erg veel in mijn oor te praten. Oh, dat wordt nu al minder. Ik wil binnenkort ook uh, de Appie-app nog een keer doen. Om te kijken of ik daar nu ook echt mee kan bestellen. Want dat maakt hem wel een stuk interessanter. Dat belooft de update wel. En dat heb ik nog niet... Uh, nog niet bekeken, maar het zou wel prettig zijn als ik dat via de app kan bestellen. Want één ding is zeker, als ik dat via de site moet doen, dan, euh, dan verdwaal ik. Het, het, het, ik denk dat ik behoorlijk kan internetten, maar. mai, oh mijo, oh mai. dat is gewoon echt euh, heel lastig. Oké, okay, nog andere mensen die zaken te melden hebben? Of Astrid mag natuurlijk nog wat melden, dat mag ook al. Astrid, uh, je weet het maar nooit. Nou, ik wou je aanraden om even te raden te gaan bij Alwin... Uh, voor die Appie-app. Want die staan er nogal mee in de weer geloof ik. Of geweest of misschien nog wel. Dus ik denk dat je heel gauw erachter kan komen. Of het überhaupt mogelijk is. Door even contact met haar op te nemen. Ja, dat zal ik zeker doen. Uh, die, uh, ja, die was er inderdaad druk mee. Dat klopt. Uh, er is ook een update van Ariadne voorbij gekomen. Waarvan de kaart het weer zouden moeten doen. Onder IOS 6. Uh, heeft iemand daar toevallig al uh, ervaring mee? Anders moet ook Tom daar kijken, want dat is ook zijn ding. Uh, ik heb uh, wat andere ervaring. Ik had nog een vraag over de uh, VO-kalender. Ik zei, Dirk, dat hij de, de voice-afspraken niet mee synchroniseert van de ene apparaat naar het andere apparaat. Toen zei, Dirk, dat zal ik doorgeven. Heb je daar nog wat mee gedaan? Ja, nou, ik heb het doorgegeven, maar ik heb er uh, geen feedback op gehad, want uh, volgens mij synchroniseren ze zelfs niet in de cloud mee, dus uh, en voice afspraken is iets wat in Outlook niet ondersteund wordt, misschien in Outlook 2013, dat weet ik niet, dat hij daarmee uh, wel wil zinken. Want dat kan een stuk meer. Maar Outlook 2013 is voor uh, spraak- en braillegebruik echt uh, rommelig en rampzalig. Zien de mensen lopen er al uh, echt in te zoeken waar je moet klikken? Dus alleen om die audio-dingen te backupen. en daar uh, om met, audio, met Outlook 2013 te moeten gaan werken, zou ik niet doen. Maar het is heel jammer dat die uh, audioafspraken. Dat dat, dat dat niet te doorwerkt. Want dat betekent dus niet dat je die uh, veilig kunt gebruiken. Ik uh, heb nog niks gehoord. Ik hoop dat ik uh, wat van de lieden hoor. Uh, hij synchroniseert wel de tekstafspraken in de cloud. Want hij maakt gebruik dus van je agenda. Die al van de agenda van de iPhone zelf. Daar maak je gebruik van. Hij is wel erg traag. Vaak ga ik naar de gewone agenda. En dan zeg ik... Uh, uh, uh, verversen. ...en als ik dan teruggaat naar die OV-kalender, dan staat die er wel in. De tekstafspraken dus. Ja, dat geldt eigenlijk voor alle kalenders uh, op een iPhone. Het is een schil over een soort kalenderdatabase... ...en over alle synchronisatieopties en andere benden hoef je helemaal geen zorgen te maken. In die uh, agenda database daar doe je de organisaties van de agenda's die je hebt. Dus dat is die agenda's knop die linksbovenin zit. Waar je gewoon verschillende agenda's kunt uit en aanzetten. En van de agenda's die daar aangezet zijn krijg je een soort van view te zien in um, je agenda schil. En die agenda schil kan dus zijn call alarm of die agenda schil kan zijn de VO, VO kalender. Uh, ja. Of de agenda schil kan gewoon de agenda app van Apple zijn. Dus de agenda app van Apple kan niet meer dan dat de VO kalender kan. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt ook nog. Nogmaals Kees, ik hoop dat ik uh, wat van ze hoor. Nog iemand? Ja, Roger hier. Uh, uh, ik heb uh, al eerst een opmerking over uh, Weather Pro. Uh, ik ben daar... Uh, ik, of, ja. ik ben er een groot fan van en uh, wat Astrid ook zei, uh, die doet het inderdaad niet meer. Toevallig heb ik van de week nog uh, uh, gemaild, want ze zouden er naar kijken en uh, weer contact opnemen. <coughs> dus uh, dat gebeurde niet, ik ben zelf maar weer gaan mailen. En ze hebben uh, toegezegd dat ze in januari een update gaan doen. ...voor Weather Pro en dat hij dan ook weer met uh, iOS 5.11, uh, zeg maar, uh, dat hij het gewoon weer zou moeten gaan doen. Dus nou ja, daar wachten we dan maar eventjes op. Ja, toch? <laughs> hey, en ik heb nog een vraagje voor jou, uh, Dirk. Hoe heette die uh, kleurenapp precies, Color? En de rest ben ik even kwijt. Die Color app die ik nu had, heette Color Visor. Ik zal het even laten spellen. 41 nieuwe onderdelen. Oh, nu... Slaag ik er geloof ik in om mijn koptelefoon onder mijn wiel van mijn stoel te krijgen. Het snoer dan tenminste. Even kijken, waar ben jij? Color Visor -O -O heet hij. C-O-L-O-R-V-I-S-O-R En hij was 4 euro... 99 geloof ik. Dus dat is een behoorlijke prijs voor een, uh, voor een app. Nou, Dan wachten we maar eventjes op uh, wanneer jij eventueel in staat bent om uh, andere kleuren apps ook uh, te testen. Maar in ieder geval bedankt. Ja, mag ik ook eventjes uh, nog? Want ik wil natuurlijk steeds aan het woord zijn. Uh, volgens mij over die audioberichten die niet synchroniseren. Dat zou wel moeten lukken, heb ik begrepen. Maar ik gebruik die agenda niet. Van de, met de Google agenda schijnt het wel te kunnen. Oké, okay, helaas, die gebruik ik niet. En ik heb nog een vraag over die. Even kijken, ik heb het voor me staan. Die niet te geloven, he, had ik het net voor mijn neus. Uh, die shipfone-achtig ding, waar we het laatst over hadden. A-a uh, uh, uh, uh, nog wat. Uh, ik heb het beeldscherm uitgehad. Ik had het net even opgezocht. Uh, dat sipphone ding. Daar hadden we het een paar weken geleden over. Dat belprogramma. Die laat niet de uh, contactenlijst van Voidbuster of internetcalls of dat soort dingen zien. Klopt dat? Um, even denken. De uh, afstandslijst is over een Google Agenda. Um, ja, want als ik het niet in volgorde afhandel, Kees, dan... Uh... Nou ja, dat mag ik hier niet uitleggen. Um, dat is op zich wel, wel inderdaad grappig dat het via die uh, Gmail wel kan. Uh, ik heb onlangs zelf een Gmail-account uh, eruit gehoord, want ik, hij kreeg om de haverklap een foutmelding van de email.gmail.com: wil niet uh, uh, mail ontvangen of zo. Dus ik heb het nu weer op een andere mail gedaan, maar het is zelfs toe dat hij wel wil synchroniseren. De app die wij de vorige keer behandeld hebben, even denken, Kees. Ik weet niet wat jij bedoelt. Uh, heb ik dat ding nog bij de hand? Bedoel jij Select the Date, die app om afspraken te plannen? Die heb ik vorige keer gedaan waar iets met adresboeken was, of bedoel jij een ander? Uh, ik heb hem bijvoorbeeld Acrobit Softphone. Die heb ik speciaal gekocht. Omdat je daarmee je account kon invullen van... ...voitbust of Calls, dat soort dingen. Nou, dat werkt. Alleen de accountadressen die er allemaal in staan, die laat hij niet zien. Gebruik jij uh, iOS 6 of iOS 5? iOS 6. Dan. Onder iOS 6 uh, moet een uh, nou, apps vragen om toegang tot je agenda of je kalender. Dan kun je even kijken onder. Ik ga even voor jou loeren. Ik dacht instellingen privacy. Privacy instellingen. privacy okay. contacten okay. locatievoorzieningen contacten, Knop. contacten. Knop. Agendas. Knop. en agenda's heb je daar. Herinneringen. Oh, herinneringen ook nog. Foto's, knop. Nou ja, zet houdt niet op. Knop. Twitter, knop. Facebook, knop. Dus dan heb je een aantal Deel dingen waar je de, de, de privacy van kan instellen. En als je bij. Locatievoorzieningen. Contacten. Contacten. Dubbeltikt, contacten. Privacy. Terugknop. Contacten. Context. Zoek vrienden vrienden kan gebruik maken van mijn contacten. Dus de apps moeten toegang om je contacten hebben gevraagd. Ik heb het ook wel eens een keer gezien dat hij dat... ...niet had gedaan en dat hij wel in het lijstje stond en op uit stond. Dus daar moet hij zonder meer aanstaan. Uh, en, en, en hij moet in het lijstje staan en hij moet aanstaan. Als dat niet zo is, dan... ...volgens mij hoefde je niet te synchroniseren bij softphone. Uh, dus als, moet je even kijken eens of hij daar aan staat bij uh, settings... Pri uh, ...instellingen, privacy... En als het niet is, dan ga ik even voor jou bij de settings van softphone kijken. Ja, oké. Okay. Nou, dat, daar kom ik wel uit. In de settings van softphone is niks te vinden. We hebben het over Acrobits Softphone-setphone voor VoIP-calls. Daar hebben we het over. En het is 2009-2012 Acrobits. Dan moet ik even kijken of het dezelfde softphone is. Volgens mij wel. Dat kan ik ook Even kijken hoor hoe, hoe heet mijn software? Dan zou het eigenlijk daar moeten staan. 17009. is de Ik heb hier versie 5.3. Dat was, dacht ik, ook de versie die jij riep, klopt dat? Ja, ik vind het fantastisch dat jullie dat zou kunnen vinden, blinderlings. Geweldig. Ik ga jullie niet ophouden, ik ga verder meeluisteren. Dankjewel. En ik kom er wel uit. Oké, okay, succes daarmee. Zijn er andere vragen of uh, opmerkingen? Oh ja, wat ik zelf nog vond is dat als je een toetsenbordje gebruikt om je agenda in te vullen... kun je met pijl naar boven, als je in zo'n uh, nummerveld bent... Uh, met 1 naar boven toe gaan. En toen dacht ik, van nou, waarschijnlijk kan ik dan wel met controlpijl naar boven 8 uh, naar boven toe gaan. En tot mijn stomme verbazing moet ik met controlpijl naar beneden, moet ik 8 naar boven. En met de gewone control, met de gewone pijl naar boven kan ik hem 1 hoger maken. Dus daar heeft iemand even iets omgedraaid. Uh, of in zijn hoofd, of in de filosofie. Of uh, nou niet in allebei, want dan was het weer goed geweest. Dat ken je natuurlijk niet. Nog andere iPhone wetenswaardigheden of iPadten? Ja, Frits hier. Um, er bestaat een uh, vanuit Apple bestaat een officiële podcast app En uh, ik weet onder andere die uh, uitzendingen van uh, adwijzer op Duvel Radio. Die staan er ook op. Is er nog een kans dat uh, het Bartimees vragenuur er ook op komt? Dan heb ik alles bij elkaar, maar uh, misschien is dat niet haalbaar hoor. Uh, ja, dat is op mij betreft zeker wel haalbaar. Maar we hebben afgesproken dat ik niet degene zou zijn die dat uit zou zoeken. Ik zal uh, de persoon die dat moet doen achter zijn of haar kont zitten. Het zou inderdaad leuk zijn als ze in die officiële Apple podcast kwamen. Ja, dat, uh, of in die podcast app. En dat schijnt een technisch verhaal te zijn met servers en andere ingewikkeldheden. En ik heb zoiets van... Nou, het zal wel. Um, ver, verzin maar wat. Dat het gewoon wel kan. Of zet het op een andere server. Of doe wat. Maar het moet wel kunnen. Vind ik. En ik kan me voorstellen dat jij ze allemaal bij elkaar wil hebben. Ja, snap ik goed. Verder nog. Want anders dan gaat de valreep weer in werking. Het is uh, kwart over vier, half vijf. van laat het leven? Kwart over vier. Dan gaat de valreep in werking. En dan uh, gaan wij sluiten. Het was hier zo waar een soort van zonnig, uh, zonnig Utrecht vanmiddag. Het is echt niet te geloven. Vanmorgen het dat het kraakte en uh, dan schijnt de zon. Dat terzijde. Oké, okay, zijn er nog mensen die wat uh, leuks hebben? Nou, sorry. Dan nog één keer kort. Heb ik een beetje veel aandacht gehad deze week. Ik bedoel de hele tijd... als ik zeg het scherm uitzetten met een navigatieprogramma... druk je dan op de thuisknop dat het scherm uit is... Of zetten jullie het schermgordijn aan? Dan reageert het scherm nog wel op je vingers. Alleen dan is het beeld weg. Uh, welke variatie bedoel jij dat je de navigatie kan gebruiken met het scherm uit? Dus het schermgordijn of met de thuisknop het programma sluiten? Allebei eigenlijk. Uh, maar jij bedoelt waarschijnlijk of je hem kunt vergrendelen tijdens het navigeren. En dat kan. Dus je kunt gewoon op de vergrendelknop knop drukken die rechtsbovenop zit. Of je kunt op je thuistoets drukken. Of je kunt bijvoorbeeld uh, Navigon starten. Een um, adres kiezen. Dan zeggen start navigatie. Dan druk je op je thuistoets en start je Ariadne eroverheen. Of je start de muziek eroverheen. Of dus Navigon kan in de achtergrond draaien. En... Um, ja, die zegt dan gewoon over 100 meter links uh, de huppelde Pubstraat in. En ja, ik, uh, wat ik al zei, gebruik het zelf regelmatig. Maar loop dus ook met uh, mensen die wel goed stok kunnen lopen overigens. Of goed met een hond overweg kunnen. Uh, lopen we samen gewoon echt naar een willekeurige plek hier uh, in de buurt van... De de kramlaan, uh, weet ik veel, iets, 10 minuten, een kwartiertje, 20 minuten, hooguit een half uur verder weg. Dan vraag ik een, een ziende collega die hier woont van nou ja, prik is een leuk kruispunt. En die roept dan wat en dan gaan we dan gewoon heen fjouwen. En dat werkt gewoon echt. Als je dat een keer wil zien uh, draaien trouwens, kees dan kun je uiteraard een afspraak maken. En dat geldt voor anderen natuurlijk ook die dit horen. Navigatie op iPhone is echt leuk of tenminste navigatie is sowieso leuk en als je dan toch al een iPhone hebt is Navigon een echt leuk programma en 50 euro is natuurlijk wel 50 euro of 60 weet ik wat het ding momenteel kost um, ik wil hem ook nog eens een keer gaan vergelijken met de tracker of de breeze maar het um, reserveren van navigatieapparatuur binnen wat je mee is, is altijd uh, heel erg lastig, ik bedoel natuurlijk de tracker of de breeze of de captain bedoel ik dus dat je dezelfde route loopt met een breeze, met een captain en nou ja, met Ariadne en met TomTom Tom heb ik ze alles gelopen. Ik zal eens kijken of dat ergens organiseerbaar is en dan uh, kunnen we die hier ook plaatsen ter vergelijking. Ja, oké. Okay. En dan hoor ik je over Navigon en Arianda. Moet Arianda er overheen gedraaid worden omdat het anders niet werkt of is A Arianda een ander navigatieprogramma? Uh, hij heet Ariadne, A-R-I-A-D-N-E, A-R-I-A-D-N-E, ja. Um, nee, dat hoeft niet. Uh, je hebt aan Navigon voldoende. Navigon is een, wat ze dan turn-to-turn -turn navigation noemen. Dus die brengt jou van het punt waar je nu bent naar, naar een adres wat je ingeeft. En dat kan ook een, een lijstje van adressen zijn. Of dat kan een favoriete zijn. Of dat kunnen adressen van contactpersonen zijn als die je die netjes invult. Daar is, daar is het spul allemaal vrij flexibel in. Wat Ariadne doet is um, zeggen op welke straat je loopt. En grofweg bij welk huisnummer je loopt. En die spreekt ook namen van zijstraten uit. Waar je langskomt. Dus in feite kan Ariadne een aanvulling zijn op uh, Navigon. Maar het hoeft niet. Als je alleen met Navigon loopt, is het wel een stuk uh, rustiger. Dus als je zeker met mensen praat of zo, dan is het lastig om. Uh, want Ariadne lult je dan de horen van je hoofd. Daar kun je ook wel weer heel veel aan instellen, maar als je dat heel weinig laat praten, ja, dan heeft dat ook niet zo heel veel zin. Dus charme van Ariadne is juist dat je die huisnummers hoort oplopen van 10, 20, 30, 40, soms 42, 44, 45, etc. En waar Ariadne handig voor is, is om um, bepaalde punten waar je op moet gaan letten of iets anders moet gaan doen uh, te markeren als een soort um, favoriet. Zodat je dus Ariadne niet alle huisnummers en zo uit laat roepen. Maar wel van over uh, 50 meter komt dat punt waar je op moet letten. Omdat er, nou ja, takken laag hangen of weet ik veel. Uh, je links op de weg moet lopen. Omdat je rechts uh, een tunneltje inloopt waar je niet in moet. Omdat je het linkerdeel moet hebben. En als dat dus maar 2 meter breed is, dan ziet Navigon dat zeker niet. Dus dat kun je Navigon een soort mee fine-tunen met je eigen favorieten erbij. ...of huisnummers en straten. Helemaal duidelijk. Ik ga jou gewoon een keertje op kantoortijd bellen. En dan uh, is het... Is het uh... Nou, oké, okay, ik hou erover op. Ik ga verder met eten koken. Alvast voorbereiden voor vanavond. Groetjes, bedankt voor alle aandacht. Ik voel me wel bezwaard. Doei. Ja, Kees. Ik, ja, ja, jij, jij kunt wel wat aandacht hebben, dat snap ik. Oké, okay, nog iemand die wat uh, wil bespreken? Dan wil ik iedereen heel erg hartelijk bedanken voor het aanwezig zijn in het vragenuur. Ik, heb, ik hoop dat de opname gelukt is. Ik denk het wel. En die ga ik dan nu stoppen en jullie een heel erg goed weekend wensen. Wat mij betreft, groeten en geniet ervan. En uh, ja, misschien kunnen we wel sneeuwpoppen bouwen in het weekend. Je weet het maar nooit. Ik denk het niet echt hoor. Groetjes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 movement.